Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dik Haak met het NOS Journaal. De taxichauffeur die vorig jaar in Amsterdam een fatale klap uitdeelde aan een klant is veroordeeld tot twee jaar cel. Het Slachtoffer, de 44-jarige Rob Schietek, viel na de klap op de grond en overleed aan zijn verwondingen. De taxichauffeur is veroordeeld voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. Hij had met zijn slachtoffer op het Leidseplein ruzie gekregen over de ritprijs. Justitie eiste drie jaar cel. De rechtbank komt tot een lagere straf... omdat de dood van Citek het gevolg is van een noodlottige reeks gebeurtenissen. Ook houdt de rechtbank rekening met de grote media-aandacht die de zaak gekregen heeft. De aswolk uit IJsland heeft de internationale luchtvaart tot nu toe ruim 1,3 miljard euro gekost. De brancheorganisatie voor de luchtvaart, IATA, noemt de crisis rampzalig. Vorig jaar leden vliegmaatschappijen door de recessie samen zo'n 7 miljard euro verlies. Dit jaar werd een verlies van 2 miljard verwacht, maar dat wordt nu dus veel meer. De IJslandse vulkaan spuurt nog een beetje rook met as. Rookkolom bereikt een hoogte van 3 kilometer. Bij de uitbarsting van vorige week was dat nog 11 kilometer. Verder is de wind bij de vulkaan gedraaid. Dankzij de zuidenwind waart de rookpluim nu naar de Noordpool. FNV bondgenoten heeft met staalconcern Corus een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De bijna 10.000 werknemers krijgen 0,75% loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 200 euro. Ook is er een nieuwe CAO voor het containeroverslagbedrijf ECT in Rotterdamse haven. 2400 werknemers krijgen een loonsverhoging. Hoe hoog die is, is niet duidelijk. Op Schiphol vertrekken en landen vanochtend zo'n 100 toestellen per uur. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 140. Transavia verwacht dat morgenavond alle vluchten weer volgens schema verlopen. Vannacht hebben op Schiphol ongeveer 200 mensen de nacht doorgebracht. Ook Duitsland herstelt zich nu duidelijk van de gevolgen van de IJslandse aswolk. Luchtruim is vanochtend grotendeels vrijgegeven. Het weer in het zuiden wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. In het noorden trekken nog steeds enkele buien over. Er wordt 8 graden op de wadden en een graad of 12 in het zuiden. Morgen wolken.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 Zelfs in Zandvoort. En jij bent erbij. GFM.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 Su, qualche che fatto è fatto, io veero chiedo. Tegna, in un sorriso, io ti borgo una. Su, questa amicizia nuova pace sì. Perdono, qui l'inferno non ha.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 Amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo verdo. Sì quel che tanto è fatto io però chiedo, regalami un sorriso e non ti borguna. Su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo verdo.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 Not enough education in her world that could save life, but there's the two girls.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 from them.